4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Haiti zeker negen doden gevallen, zegt de regering. Het land wordt al dagen geteisterd door een zware regenval. VN-hulpverleners in het land houden het op zes doden. In de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince stierven twee mensen toen een huis instortte. Op andere plaatsen in Haiti verdronken mensen toen ze werden meegesleurd door rivieren. In verschillende wijken van de hoofdstad staan huizen onder water... en zijn straten niet begaanbaar omdat ze blank staan. De weerdiensten verwachten dat de regen in het gebied nog wel even aanhoudt. De missionair minister De Jager van Financiën... heeft tot 1 uur vannacht overleg gevoerd met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD.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 I couldn't find it anyway It just got all Bent out of shape like me Take my hand my way. gezelschap dat uh, noemt zich Rosa Lux. En je hoorde ze met het nummer de Moonsong. En ja, hoe ver is het dan internationaal? Nou, uh, de een die komt uit Groot-Brittannië, de ander uit Amerika. En weer eentje uit Hongarije. En dan is er ook nog een uh, Belg bij. Rosa Lux. Rosa Lux, zo is de naam van het gezelschap. En wat je van hen hoorde, dat heette de Moonsong. Welkom bij het de derde uur de nacht. Winkt anders hier bij de vader op radio 1. Met, zoals ik al eerder zei, over een klein half uurtje het leukste uit speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. En in dit uur ook aandacht voor de Rolling Stones en ook aandacht voor de Beatles. And why you lie to me? Tell Me Why uit de film A Hard Day's Night. En dit liedje, dat zie je in die film als je nog beeld hebt van die film. Dat uh, is een beetje aan het eind als ze een uh, optreden geven in het London Scala Theater. Die zwart-wit film van The Beatles, A Hard Day's Night. Tell Me Why hoorde je... En wat is er nu aan de hand met uh, A Hard Day's Night? Er zijn namelijk... Uh een twintigtal oude zwart-wit foto's opgedoken uit de periode dat *The Hard Day's Night werd opgenomen. Op de set van A Hard Day's Night liep een fotograaf rond die ja, niet zo geïnteresseerd was in muziek... maar wel in het maken van leuke plaatjes. En uh, zonder te weten wat hij schoot, schoot hij inderdaad een twintigtal uh, plaatjes van uh, The Beatles op onbewaakte ogenblikken... Nou, hij vond de foto's deelmaat te leuk, heeft ze in een album geplakt. En uh, het album, dat is in de boekenkast terechtgekomen. En toen de man is uh, overleden, toen uh, ging zijn uh, inmiddels 87-jarige dochter de, de fotoalbums nog eens een keer nakijken. En wat zag ze tot de verbazing? De Beatles! <lacht> Nou, bij nadere bestudering bleek dat het inderdaad uh, ging om foto's... die haar vader destijds heeft gemaakt uh, ten tijde van de opname van Day's Night. En die foto's, die 20-wart foto's, die uh, zullen binnenkort uh, ter verkoop... dan wel ter veiling worden aangeboden. De Beatles dus. En dadelijk de stones, want uh, de stones die worden gefilmd. Richard Branson. <laughs> ja, die Virgin Man. Nou, daar hoef ik meer. Ik laat je eerst iets horen van een nieuwe cd. Een nieuw album van Jason Brass, The Woman I Love. Maybe I annoy you With my choices You annoy me sometimes too With your voice But that ain't enough for me To move out and move on I'm just gonna love you like the woman I love We don't have to hurry, but you can take as long as you want I'm holding steady and my heart's at home With my hand behind you, I will catch you if you fall gonna love you like the woman I love. Sometimes the world can make you feel you're not a welcome anymore. And you beat yourself up, you let yourself get mad. And in those times when you stop loving the woman I adore. Today from Jason Mraz, love is a four letter word at number the woman I love. Over eigen opname was dit wel heel oud. Het kwam namelijk uit 1947, uit de Valenarchieven trouwens. Uit het voorjaar van 1947 en je hoorde het optreden van de Mellers onder leiding van de Molenaar met het nummer The Personality. En dat is een track die te vinden is op een nieuwe CD die is uitgekomen van dat ensemble, de Mellers. Het is een uitgave van de stichting Dr. Jazz. En de stichting Dr. Jazz die, uh, heeft als doelstelling het uh, conserveren en het uh, uh, renoveren van oude Nederlandse jazzopnamen. En dat is uh, allemaal uh, ja, vrijwilligerswerk, allemaal enthousiastelingen die dat doen. Van tijd tot tijd brengen ze dan een uh, CD uit. Er zijn al eerder CDs uitgekomen van uh, The Ramblers en het orkest van Dick Willebrands. En nu dan de meest recente uitgave met het repertoire van de Millers. Met inderdaad een paar radioopnamen. Zoals ik juist het liedje Personality liet horen. De Millers dus. En wil je meer weten over deze stichting Dr. Jazz? Ze hebben een eigen website. www.drjazz.nl dat is ook altijd handig als je geïnteresseerd bent in het bestellen van een uh, cd. Want het is allemaal niet te koop via de reguliere platenhandel. Voor zover die dan nog uh, platen verkopen. Want als je in een cd-winkel komt, dan, uh, dan struikel je eerst over de games, de dvd's. En dan vind je uh, verder op een hoekje nog een paar cd's staan. En of je het via iTunes of Spotify kunt vinden, dat is ook nog maar uh, zeer de vraag. Dus vandaar dat ik je verwijs naar die website van uh, www.dokterjazz.nl Als je geïnteresseerd bent in oude jazz van uh, Nederlandse bodem. De millos van de rij van op de molenaar 1947. Jordis met het nummer Personality. 1959, inmiddels hoogbejaard. In 1933 is hij geboren. Lloyd Price. Een personality. Een van de grote hits die hij had in de jaren 50. En die we toch over uh, leeftijden hebben. En uh, oude mensen. Deze is nog ouder. <laughs> dit mens. <dit> <laughs> Om maar onerbiedig te zeggen. Juliet Gricot, 85 geworden in februari. Heeft net een nieuw album uitgebracht onder de titel Ça, traverse et c'est beau... met daarop ook de medewerking van aanzienlijk jongere vocalisten... onder andere Marc Lavoine. Hoe oh, hier de twee, met Seul avec toi. Il y a les bras de la Seine, Paris, mon lit n'est pas si grand... Le journal d'une parisienne Paris, ma vie est un roman Une gorgée de café crème Paris, la gueule de mes vingt ans Au fond de ma boîte crânienne Paris, mon chant des partisans Tous les matins se souviennent Paris, mon cœur adolescent Les longs violons de Verlaine Paris, mon amour débutant Quelques images me reviennent Paris, mes combats étudiants La belle figure des comédiennes Paris, mon film noir et blanc Je n'ai pas trop J'arbre de l'avenue du Maine, le cimetière des monts passants. J'irai pleurer comme Madeleine, pari mes souvenirs d'enfant, noyer mon chagrin et ma peine dans la fontaine des innocents. Je n'ai pas trouvé mieux, même en fermant les yeux. I'm Je encore un peu seul avec toi vorig jaar al in Frankrijk uitkwam... Je hoorde de stemmen van uh, Juliette Cricot... want het gaat uiteindelijk om een album van uh, de grande dame de la chanson... Juliette Cricot, en daarbij werd ze dit nummer bijgestaan... is dan die standaardchanson, door Marc Lavoine, die aanzienlijk jonger is dan uh, Cricot zelf. 85 jaar oud is ze, uh, 77 jaar oud. Ja, we blijven bij de knarren. Dat is deze man... Well, I'm a fellow with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told, the kind of guy who wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't that I don't smoke myself, and I don't reckon they'll hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same At a petting party or a poker game Everything's got to stop while you have that cigarette Smoke, smoke, smoke that cigarette Pop, pop, pop till you smoke yourself today Tell St. Peter at the Golden Gate That you hate to make him wait But you just gotta have another cigarette The other night, old Ain fortune was a doing me right, and the kings and queens just kept on coming around. Well, I got a foil and I bet high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on raising and laying his money down. Well, he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, you gotta sink or swim. And he finally called and couldn't raise the bet. I said, Ace is full, pal, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two, but right now I just gotta have another cigarette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 cutest little thing in 50 states, one of them high-bred, uptown, fancy little dames. She said she loved me, and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand, we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice, and our smooching party was going real nice, and so help me, Hannah, I think I'd have been there yet. I gave her a kiss and a little squeeze, and she said, Will, if you excuse me, please, just gotta have another cigarette.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 Smoke, smoke, smoke that cigarette 1996 was dat. En je hoorde de stem van de nu nog 78-jarige Willie Nelson. Maar aanstaande maandag, gelijk met onze majestijd, jawel... dan wordt Willie Nelson 79 jaar. En voor Willie Nelson werd afgelopen vrijdag een standbeeld onthuld. Wat je zelf bij was, beleef wel welzijn, dat ook nog. In Austin, Texas. Een standbeeld van zo'n 2 meter hoog. Doe maar, dan, dan stel je toch wat voor. Willie Nelson dus de jaren 90 Met dat smoke, smoke, smoke, dat cigarette. Van de Rolling Stones was vorig jaar een documentaire te zien op de televisie. En die gaf een beeld van hoe de LP Exile on Main Street tot stand kwam. Nou, naar aanleiding van die documentaire wordt er ook een film gemaakt, een speelfilm. En die uh, is dan weer gebaseerd op het boek. Exile on Main Street, A Season in Hell. Robert Greenfield die, uh, schreef dat boek over die tumultueuze periode... uit de carrière van de Rolling Stones. De verfilming, dat is het werk van een van de bedrijven... van uh, Richard Branson en zijn ondernemingen. Van Virgin, Virgin Produced, die zich ook bezighoudt met uh, films. Dat is een van die nummers uit uh, Exile on Main Street. Uit 72. Happy... Begin jaren zeventig, muziek van de Rolling Stones, het Exile on Main Street. Waar dan een speelfilm van gemaakt wordt, van de totstandkoming van het album Jorda uit Exile on Main Street. Dit nummer happy. Ja. Neem je weer mee naar afgelopen zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2. Toen, op dat moment, was nog niet bekend dat het kabinet zou vallen. Het belangrijkste politieke moment en uh, de belangrijkste politieke actualiteit van dat moment. Dat was namelijk uh, het voor een gedeelte laten of vollopen van de Hetwiegerpolder. Je hoort daar dagen leukst met koppen. Met daarin onder andere het optreden van Miss Montreal. Want die was daar de muzikale gast. Je hoort de uh, columns van... Uh, uh, Wim Daniels en Hans Lebbes En natuurlijk het cabaret met Dolph Jansen. Maar eerst Hans Lebbes. U kent mij als een mild mens. Ik begin ermee omdat ik niet de indruk wil wekken... zomaar iemand gemakzuchtig publiekelijk te beschimpen. Maar er zijn grenzen. Er zijn grenzen wat iemand in de publieke ruimte op tv mag doen... zonder dat ik daarop reageer. Oké, okay, het gaat om Ad Kopperjan. Ik zou graag mijn drie minuten op de publieke zender gebruiken... om Ad Kopperjan uit de politiek te krijgen. Noem het verbale liquidatie. Deze man, hoewel ik vermoed dat hij altijd al een meisje had willen zijn... maar het lef niet had om er een gat van te maken. Deze man heeft werkelijk al... Alles waar een politicus voor zich kapot zou moeten schamen. Koppijan is een zelfingenomen, machtsgeile, aandachtstrekkende minkukel van het allerlaagste niveau. Ik heb zo'n hekel aan hem gekregen dat, wat mij betreft, Mauro morgen het land uitgezet mag worden. alleen om hem pijn te doen. los van het feit dat Mauro ook door hem verraden is. Als Ad Koppijan 2000 jaar geleden had geleefd, had hij Jezus en alle andere apostelen in één keer verraden. en dan nog glimlachend geroepen: hé, hey, jullie bij mij toch nog? Ad Copian is de vlees geworden lafheid. Als de wereld op 21 december van dit jaar vergaat... is het omdat de Maya's voorzien hebben dat de mensheid na Ad Copian moet stoppen. Als Ad Copian een pitbull was, was hij al afgemaakt omdat hij zo vals was. Ik zag Ad Copian, het draaiorgel van het CDA bij Pauw en Witteman. Voor mijn werk. Als ik geen column had gehad, deze week had ik de beeldbuis ingesmeerd... met uitwerpselen van lagere diersoorten. Maar ik moest kijken. Om te duiden, te duiden hoe een mensachtig wezen... dat zegt de geloof in een hogere macht... terwijl toch duidelijk uitstraalt dat er boven hem verdomd weinig ruimte is. Hoe een mensachtig wezen als hij was opgevist uit de diepzee, had ik het zo geloofd en hem maar trouwens meteen weer in teruggegooid. Hoe een mensachtig wezen, hoewel ik even dacht een hologram van Satan zelf te zien, hoe een mensachtig wezen zich zo kon verlagen om het nauwelijks verholen superieure grimas te verkondigen dat alles waar hij voor gestreden had mislukt was. Want Ad Kopian is er trouwens een Guinness Book of Record poging voor het meest mislukte mens op aarde. Ad Kopian the thing is alive. Ad Kopian beroept zich erop bij standpunten er altijd 100% voor te gaan. Want dat moet je doen als politicus. 100% altijd. Niet denken, hé, hey, ik ben niet alleen op de wereld of ik wel helemaal democratisch is. Is het land er wel mee geniet? Nee, dan ken je Ad niet. Ad is geboren nadat zijn moeder ooit zei... ik ben maar voor een derde zwanger. Oh. Ad gaat ervoor! En als dat niet is gelukt, dan gaat hij ervoor. Voor wat er dan overblijft. Ad gaat namelijk overal voor. Ad gaat voor alles waar achter de eindstreep staat. U mag in de tweede klamer blijven zitten. Ik zeg niet dat hij er een moord voor zou doen, maar ik ben blij dat hij niet weet waar Utoya ligt. Oké, okay, dat gaat te ver. Maar ik ben slechts een columnist die u wakker wil schudden. En Ad Koppenjan juist eeuwig in slaap zou willen krijgen. Gewoon Ad, vriend, neem dit pilletje, niks aan de hand. En we maken je wakker als we een geweten nodig hebben. In ieder geval, je per datje koper Jan, lelijke man trouwens, was nogal blij en ingenomen met het behaarde resultaat, wat niks met zijn oorspronkelijke inzet van doen had. Waarop Jeroen Pauw, wat een mooie man is dat toch? Waarop Jeroen Pauw, natuurlijk, ik heb wel eens kritiek op hem gehad, maar als het erop aankomt, dan staat hij als een huis. Jeroen Pauw, ik zou mijn jongste dochter blind toevertrouwen, maar ik heb geen jongste dochter. Jeroen Pauw, plaatst de briljante opmerking, je klinkt toch een beetje als een Duitser die na de Tweede Wereldoorlog zegt, nou, we zijn toch mooi tweede geworden? Pats, klaar over en uit! Lekker met je piemel gaan spelen! En wat zegt Ad? Ik leg een hoop wat mijn plaats, zelf ingenomen, bovenop. Koppijan, tweede woorden is ook mooi. Ik herhaal, want Ad kan slecht luisteren omdat op de plek van zijn oren een stuk ego naar buiten komt. <lacht> tweede woorden is ook mooi. Hij feliciteert de Duitsers, al nog met hun prestatie. Duitsers gefeliciteerd met een mooie zilveren plek. Even goede vrienden en morgen ga ik lekker een baantje trekken in de Edwiegebolle. Ad zegt vervolgens stoer, Als mensen het niet met me eens zijn, dan moeten ze maar niet op me stemmen. En daarom stel ik voor dat we voortaan in plaats van voorkeurstemmen ook afkeurstemmen kunnen geven. Een apart stembiljet waarop je kan aangeven wie er de, de rest van zijn werkzame leven twee meter onder de Zeeuwse grond naar oprechtheid kan gaan zoeken. Klein formulier, gewoon één naam, Ad Koppian. <lacht> Voor het eerst van mijn leven wens ik het CDA veel sterkte. En als Ad Koppenjan deze column hoort, denkt hij maar één ding. Hey! 26 keer mijn eigen naam gehoord. <applaus> of holding it up I gotta watch it for uitzending van ons tweede programma, echt scheiden uitgezonden. Niet alleen vanuit de maatschappij, maar ook vanuit de politiek klinken. verontwaardigde reactie over het programma, waarin ouders hun kinderen op tv vertellen dat ze uit elkaar gaan. De tweede Kamer heeft deze week officieel op tot een boycott van dat programma. Aan tafel zijn aangeschoven. Henk en uh, Christa van Zomer en hun kind uh, Brian, welkom. Dankjewel. je wel. Uh, jullie, uh, jullie zitten met je zoontje Brian ook in het omstreden programma Echt Scheiden. Ja, klopt. Hij zit in aflevering drie, dus volgende week zijn wij met z'n drietjes uh, aan de beurt. Ja, en dat is dus niet waar. Dat is dus wel waar. <lacht> Wij zitten in aflevering 4. Aflevering 3 zijn Britney en Michael lieve schat. Britney en Michael zitten in aflevering 4. 100.000% zeker weten. En wij zitten in aflevering 3. Je zou voor de grap eens een keer je oren open okay. moeten zetten. Als iemand iets zegt Christa, dan kom je dingetjes te weten. Jongens, lieve schat, luister Ja, Jij praat evenlood. er lekker doorheen, joh. Ik geef een tip. Henk, alsjeblieft. Wij zijn te zien woensdag aanstaande, maar misschien ben je in de war. En zit je zelf in aflevering 4 van het programma. Help, mijn man is bij me weg. Maar ja, wat wil je met zo'n rotkop? Henk, alsjeblieft. Onze Brian zit erbij. Oeh, Brian zit erbij. Nee, dan moet ik in één keer mooi weer gaan spelen als Brian erbij zit. Met je sympathieke kop en je open uitstraling. Oeh, kijk eens Brian. Wij heeft mama toch een lekkere, sympathieke, open uitstraling? Je moet een keer een scheerapparaat over je kin heen halen, want je lijkt je zus wel. Nou, dit hoeft dus niet, Henk. Echt niet, dit hoeft Je niet. ziet de Dolf in 1989 rond Honeymoon Quest gewonnen. En nu zitten we in aflevering 3. Ja, aflevering 4. Aflevering 3 van het programma Echt Scheiden. Het kan gek lopen. We zitten in aflevering 4. Oké, okay, aflevering 3, 4, 5, 6. Maakt voor dit gesprek helemaal niet uit. Ik wil het graag geven over de landelijke kritiek op dat het programma. Dat maakt wel uit. Welke aflevering, Henk, dat maakt niet uit? Dat maakt wel uit, want in aflevering 6 zit een negerstel. Daar gaat scheiden. En wij zijn toch geen negerstel? Of vind jij jezelf een negerstel? Christi. Henk, twee dingen. Eén, nee, ik vind mezelf geen negerstel. En twee, ik vind het totaal ongepast mij te vragen... of ik mezelf een negerstel vind waar onze Brian bij zit. Oké, okay, oké, okay, prima, waarvan akte? Dan wil ik er graag even één ding aan toevoegen en dan hou ik erover op. Ik vind jou soms wel een negerstel, Christy. En ik denk dat jij zelf ook donders goed weet... op welke momenten jij een enorm negerstel kan zijn. En dat hoor ik ook terug van vrienden om ons heen. Oké, okay, Henk, nou, dan moet jij maar even vertellen welke vrienden dat dan zijn. Dat zijn Virgil, Gregory, Jorginho... Ja, hallo, Henk, dat zijn zelf ja, Kom op. dat zijn zelf negerstellen, ja. Goed gezien, Christa. Dus die zullen wel weten waar ze het over hebben, of denk je niet? Oké. Okay. Laten we zeggen, jullie zitten ergens binnenkort in een bepaalde aflevering van het programma Echtscheiden. Prima. Waarom hebben jullie in Gosnaam gekozen om dit op tv te laten zien? Om mensen er bewust van te maken hoeveel leed en hoeveel ellende een echtscheiding met zich meebrengt. Tussen de partners onderling. Ja, maar vooral ook uh, voor de kinderen. Dankjewel, Dom. Christa. Ik was nog niet klaar met praten. <lacht> maar vooral voor de kinderen. Kinderen mogen nooit de dupe zijn van de sores van Christa. Dankjewel, Henk. Graag gedaan, Christa. Wiens idee was het om mee te doen aan dit TV-programma? Ja, Rons Honeymoon Quiz, dat was mijn idee. Oh, uh, en dit idee kwam dus van Henk. No dat moet je nog eens een keer zo zeggen. Nou, ik zeg dus Rons Honeymoon Quiz, dat was mijn idee. Oh, en wie heeft die brief aan Ron geschreven toen dat tijd? Dat staat toch los van wiens idee het was, Henk? Ik, ik heb die brief aan Ron geschreven, Christa. Oké, okay, dames en heren, maak even een applaus voor onze Henk. Want Henk heeft een keer een brief geschreven. Ja, wel oh, knap hoor, Henk. Gewerkt! 48 spelfouten in drie zinnen. Hoi Ron, ik ben Henk. Chris en ik willen graag een trouwen. Wil jij ons daarbij helpen? Groetjes Henk! 48 fouten Henk! Dolf, die brief was foutloos. Ik zweer het op het graf van mijn schoonmoeder. Die leeft nog Henk! Dan weet je dan heel goed te verbergen Christa! Dankjewel Henk, het is wel mijn moeder ja? Oh ja sorry, dat ik even niet bij stilgestaan. Corrie, als je luistert, fuck you! <lacht> Onze Brian zit erbij. Oh ja, sorry. Corrie, als je luistert, ook namens Brian. Fuck you. Oké, okay, ik ga afronden. We gaan even kijken aanstaande woensdag bij RTL4 het programma Echt scheiden met onder meer het echtpaar Woensdag over een week. Aanstaande Aansta woensdag. Over een week. Hou alsjeblieft je bek, Christa. Kom Brian, we gaan. Niks ervan. jij gaat dat papa mee? Dank Take your life Het dierennieuws van afgelopen week begon met de plofkip. Unilever is van plan geen plofkippen meer in de kipknakworst te verwerken. Hopelijk verdwijnt de plofkip ooit helemaal. Al zou ik het woord plofkip zelf graag willen behouden. Bijvoorbeeld voor iemand op een hoge positie. van wie gezegd wordt dat ze zichzelf een veel te hoog salaris geeft. en kritische werknemers de mond snoert. wat na uitgebreid onderzoek ook daadwerkelijk zo blijkt te zijn. plus dat er bijna aan het licht komt dat ze zich in de weekenden met haar familie. door de chauffeur van de zaak laat rondrijden. maar zelf blijft ze alles glashard ontkennen. Zo iemand zou ik dus een plofkip willen noemen. en een blinde kip. Maar wip je zo'n kip, dan gaat ze er alles aan doen om een heel hoge ontslag en schadevergoeding te krijgen. Zo zijn dat soort plofkippen. NRC Handelsblad kwam deze week al met de opvolger van de plofkip aanzetten. De plofpanga. De panga is een vis, een meervallensoort. De panga is door het Nederlandse visbureau uitgeroepen tot vis van de maand april. Ja, dat fenomeen bestaat. Vis van de maand, net zo goed als secretesse van het jaar, tweet van de dag en snoepje van de week. De populariteit van de panga als restaurantvis is de laatste tijd explosief gestegen. Vandaar plofpanga. Ook de bonte specht was deze week in het nieuws. Die dreigt uit te sterven. Het gaat vooralsnog om de middelste bonte specht en niet om de kleine bonte specht of de grote bonte specht. Door de klimaatopwarming verandert het leefgebied van spechten. Dat schuift op naar het noorden. En nu kan de middelste bonte specht drie dingen doen. meeverhuizen, zich aanpassen of uitsterven. En hij lijkt voor het laatste te kiezen. Uitsterven. Ik heb zelf ook wel eens Patria Muerte geroepen. Het vaderland of de dood toen ik begin jaren tachtig op een koffieplantage in die Kraken, waar aan het begin van de werkdag op het appel verscheen. Maar dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Maar bij de middelste bonte specht leek dat anders. Die zit met een hypotheek en een moeilijk verkoopbaar eigen spechtenhol. En in de vogelwereld heb je net zo goed banken die je rukszichtsloos een poot uitdraaien. Waar zou het woord aasgieren anders vandaan komen? Ook de bijen dreigen uit te sterven. Maar aan Deventer leggen ze nu een bijenlint aan van voedselrijke bloemen... zodat ze kunnen aansterken. Het gaat bij die voedselrijke bloemen onder andere om de klaproos. Die is ooit begonnen als gewone roos, was. de plofkip ooit een gewone kip was. De knakworst een gewone worst en de slaafink een gewone vink. Maar de roos werd ineens een klaproos, die nu dus de bijen gaat redden. Daar kan de plofkip nog iets van leren. Ook het korhoen op de Sallandse heuvelrug heeft het moeilijk. De bloeiperiode van het korhoen was in de jaren 60 toen voetballer Cor toen met Feyenoord grote triomfen vierde. Cor was linksbek en juist die positie is tegenwoordig de zwakke schakel in het Nederlands elftal. De precaire situatie van het korhoen op de Sallandse heuvelrug belooft voor Nederland en ook weinig goeds voor het aanstaande EK voetbal. En dat komt allemaal door het natuurbeleid van Henk Bleker, ook een plofkip, maar dan in de gedaante van een scharelaar. Ja. Dan was er natuurlijk deze week ook de olifant in Botswana... waar de Spaanse koning namens het Wereld Natuurfonds op joeg. Het woord zegt het al. Joeg, joeg hij, joeg hij, joeg hij, riep de koning triomfantelijk. Tot hij uitgeleed over een bananenschil van een brullaap en zijn heup brak. Waardoor zijn uitstapje naar Botswana met het dienstvliegtuig alsnog uitkwam. Ook weer een geval van plofkip. Gelukkig maar dat ze in Griekenland geen olifanten hebben. Het enige wild bestaat eruit makkers, en geiten... die niet veel meer doen dan gapen en scheiten. Daar, daar zal Willem-Alexander toch niet op gaan jagen als je op vakantie is. Want dan hebben de Grieken zelfs geen feta meer. Joeghe! Tot slot Safari Park de Beekse Bergen. Daar start binnenkort een thema -week waarbij het achterwerk van dieren centraal staat. Billen in de Bush is de naam van de thema -week. Op de website van het park staat dat er zowel voor jonge bezoekers als voor volleerde kontgeluurders van alles te leren valt. Er is bovendien een speciale billenquiz. De winnaar daarvan krijgt billenkoek, waarschijnlijk van een plofkip. Nu wakku wakku nog terug op tv. Pas dan zal de lente echt kunnen beginnen. In het oosten. Je hoorde Als de Morgen komt uit 1979. Uit de allereerste CD van Doema. De allereerste LP want cd's die moesten toen nog uitgevonden worden. Of waren misschien al uitgevonden, maar die waren toen nog niet uh, in productie op commerciële basis. In ieder geval van die allereerste LP uit 1979 van Doema hoorde je Als de Morgen komt ergens Jans in de hoofdrol. Daarvoor het Luxe uit Spijkers met Koppen met de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels... was het uh, cabaret met onder andere Dolf Janssen En Miss Montreal, Montreal, die zong Given Up On You. Nog één uur, de nacht klinkt anders... waarin ik weer wat heb weg te geven. De jongste cd van Bertolf was onlangs ook de gast in uh, Spijkers met Koppen. Hij heeft een uh, hele fraaie cd gemaakt. En ik ga straks een vraag stellen over... Uh, Echt tof, en als je het goede antwoord daar weet, dan maak je inderdaad uh, kans om die cd te winnen. En ik kan je daar gezellig thuis draaien op je cd spelletje Nou, goed, zover zijn we nog niet. We hebben verder nog het uh, volgend uur. Drie Franse platen op een rijtje, zoals gebruikelijk uh, zo uh, halverwege het laatste uur. In ieder geval, ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren aan het, uh, na de nacht in het anders. Blijf aan het toestel of aan de computer of wat voor manier je dan ook uh, luistert naar de nacht in het anders. Nog één plaatje. Tot aan het nieuws, en dat is er eentje uit België. Marco Z is de naam van de man. En hij heeft het over een uh, soort vogeltjes dan. <laughs> het liedje heet Anabirds. I've been living by the corner of the street for years with the younger boys and girls meet up. After school trying to act so cool as their moppets and their heartbeat speed up. Oh, the times have wasted. Oh,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 my country drowns in wealth, and I got excellent health, so I'm a feeling like a bird, I'm a bird, I'm a